11 uur, jobboot met het NOS-journaal. VVD-senator Helene Dupuy wil dat de overheid overweegt vaccinatie tegen de mazelen verplicht te stellen. Die oproep deed ze vanavond in Nieuwsuur. Dupuy vindt het niet te verkroppen dat een ziekte, die met zo weinig inspanning te voorkomen is, nog in ons land voorkomt. Ze vergelijkt een vaccinatieplicht met de leerplicht, die ook een grote inbreuk maakt op de ouderlijke macht. Tot nu toe heeft het RIVM 321 gevallen van mazelen gemeld. Bij een bomaanslag op een Soenitische moskee in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 11 doden gevallen. 35 mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd vlakbij de ingang van de moskee in het zuiden van de stad. Eerder op de dag kwamen drie mensen om het leven bij een aanslag... door een zelfmoordenaar tijdens een begrafenis in Diyala in het noorden van Irak. Daarbij vielen 10 gewonden. Sinds april zijn in Irak 2600 mensen omgekomen bij aanslagen... De brand in een Boeing 787 Dreamliner van Ethiopian Airlines is niet veroorzaakt door de accu's van het toestel, dat zeggen Britse luchtvaartexperts. Het vliegverkeer op de Londense luchthaven Heathrow lag gisteren anderhalf uur stil nadat in het lege vliegtuig brand was uitgebroken. De Dreamliners werden begin dit jaar wereldwijd enige tijd aan de grond gehouden door problemen met de accu's. Premier Rutte verwacht dat de Eerste Kamer komend jaar met de kabinetsplannen zal instemmen. Het wordt wel een pittig debat, zei hij vanavond in Nieuwsuur. Hij twijfelt geen seconde aan de noodzaak om te bezuinigen. Volgens hem is er in Nederland sprake van een mentaliteitsomslag... als het gaat om wat we van de overheid verwachten. Justitie in Egypte doet onderzoek naar beschuldigingen... aan het adres van de afgezette president Morsi en acht medestanders. Ze worden onder meer beschuldigd van spionage... en het aanzetten tot het doden van demonstranten. Het is niet duidelijk wie de klachten heeft ingediend. Morsi werd op 3 juli door het Egyptische leger afgezet en heeft huisarrest. De Verenigde Staten deden vandaag juist een oproep aan de Egyptische interimregering om Morsi vrij te laten. In de Soedanese provincie Darfur zijn zeven leden van de VN-vredesmacht omgekomen bij een aanval. Wie verantwoordelijk is voor die aanval op de Blauwhelmen is niet duidelijk. Zeventien VN-militairen raakten gewond, onder wie twee vrouwelijke politieadviseurs. De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. De aanval gebeurde in een gebied waar Tanzaniaanse troepen zijn gestationeerd. Meer dan 30.000 Congolezen zijn de afgelopen dagen gevlucht naar buurland Oeganda. Aanleiding is een aanval van een rebellengroep op een dorp in het oosten van Congo. Voor de vluchtelingen is nauwelijks opvang geregeld. Het aangevallen dorp is inmiddels weer in handen van het Congolese leger. Toch slaan nog steeds mensen op de vlucht uit angst voor nieuwe aanvallen van de rebellen. Het weer vannacht vanuit het Noeren steeds meer bewolking en nevelig. Het koelt af naar 10 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk wat regen of motregen. Later op de dag overal droog en zonnige periode. Het wordt 18 tot 23 graden. Vanaf maandag zonnig en warmer. Aan zee wordt het dan 20 tot 22 graden. In het binnenland 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust?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 Binnen zit Max van Wezel. Maurice de Hond heeft deze week onderzocht... met welke minister uit dit kabinet u en ik het liefst op vakantie zouden willen. Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Janine Hennis, Jeroen Dijsselbloem. Alleen zouden ze, nu we onlangs al hun aansporingen... geen cent extra hebben uitgegeven, nog wel met ons op vakantie willen... Het oog gaat onder water en de berg op vanavond. Onder water met Fabien Cousteau, die het record van zijn grootvader Jacques wil gaan verbeteren. Hij wil 31 dagen onder zee blijven en opa bracht het tot 30 dagen. De bergop met wielrendeskundig van het oog ruurt Edens. Want morgen is de 15e etappe van de Tour de beklimming van de Mont Ventoux. Hoe ziet het er eigenlijk uit bovenop de Rus van de Provence? Verder praat ik met Sander van Hoorn over Egypte... waar het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart... tegen oud-president Morsi. En morgen dirigeert Frans Brugge in de grote zaal van het Concertgebouw. De radiokamer viel harmonie, maar het is wel voor de laatste keer. Het orkest is vanwege bezuinigingen opgeheven. En de muziekkeuze staat in het teken van de Vierdaagse in Nijmegen... die dinsdag begint. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 13 juli. Een dag na de treinramp in de voorstad van Parijs komen de gruwelijke verhalen van de ooggetuigen los. Van hoe alles tijdens de crash door de cabines vloog. I could see all the luggage uh, you know flying all over the place. En welke dramatische tafrede zich buiten de trein afspeelde. There were, were a lot of corpses and dead people and, and injured people. So I'm well, it's it's a big shock for all of us. In Frankrijk is correspondent Ron Linker. Ron, men denkt inmiddels dat een defecte wissel de oorzaak is van het ongeluk. Is dat plausibel? Nou, dat is inderdaad de voorlopige conclusie van de Franse spoorwegen, de SNCF. Men heeft uh, onderzoek gedaan naar de brakstukken. En men denkt nu inderdaad dat een onderdeel van de wissel... dat normaal gesproken vastgeklonken zit aan de rails... Dat dat op de een of andere manier is losgeraakt, waardoor die wissel niet meer goed functioneerde en de achterste wagons ontspoorden. Vandaag heeft men overigens één van die wagons al van de rails gelicht. De andere wagons zijn geïnspecteerd en dus zeggen de Franse autoriteiten zal het aantal doden bij het ongeluk niet verder oplopen. Het blijft bij zes doden die te bepeuren zijn. Wat gaan ze nu doen, de spoorwegen? Alle wissels in het land inspecteren? Dat is inderdaad wel de bedoeling, Max. Uh, de SNCF wil uitsluiten dat zo'n ongeluk ook op andere plekken zou kunnen gebeuren. Dus worden op de Franse spoorrails alle vergelijkbare wissels gecontroleerd. Dat zijn er zo'n 5.000. Het alles om er zeker van te zijn dat het niet een structureel probleem is. Met andere woorden, dat het niet op andere plekken ook kan gebeuren. Nog even iets anders, Ron. We kregen hier berichten binnen van allerlei rare incidenten rondom de plek van het ongeluk. Wat weet jij daarvan? Er was inderdaad in Franse media sprake van berichten over slachtoffers... maar ook over journalisten die beroofd zouden zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd... dat er bij de politie geen aangiftes zijn binnengekomen... van diefstal of zakkenrollen. Er is wel een arrestatieverricht van een man die probeerde een mobiele telefoon te stelen van een reddingswerker. Er zijn een paar brandweerlieden... die niet echt vriendelijk behandeld werden... door de omwonenden toen ze aankwamen. Maar het lijkt erop, zeggen de Franse autoriteiten... dat het geïsoleerde incidenten... zijn dus niet echt op grote schaal iets mis is gegaan. Nou ja, kan er ook nog wel allemaal bij. Dankjewel. je Linker in Parijs. En dan nog een ongeluk met het openbaar vervoer. Bij een botsing met een bus in Moskou... zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. En tientallen zijn gewond. Een getuige zag hoe een vrachtwagen met. Het grint zich in de zijkant van de busborden. De het is niet Volgens de loco-burgemeester van Moskou had de politie. een week geleden nog. het rijbewijs van de truckbestuurder ingenomen. een administratieve het van Artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben voor het eerst in Nederland een hartoperatie bij een foetus van 23 weken verricht. Een medisch hoogstandje dat heel precies en in één keer goed moet worden uitgevoerd. Je kan eigenlijk ook maar één keer prikken. Het is niet een ingreep zeg zeggen van oh, ik zit niet helemaal goed, ik doe het nog een keer. of ik, Het moet eigenlijk in één keer goed zijn. De baby is inmiddels acht maanden oud. De moeder wist niet tijdens de operatie dat het voor de artsen de eerste keer was dat ze de verrichting uitvoerden. Ja, nou ja, Eens moet de eerste keer zijn. En dan maar uh, zo'n voorbeeld, toch? Dat is toch uh, prachtig. En als laatste, een lokale Amerikaanse tv-zender... dacht een enorme primeur in handen te hebben... door alle vier de namen naar buiten te brengen... van de piloten aan boord van de vorige week boven San Francisco gecrashed Boeing. Wat ze alleen niet doorhadden was dat een stagiaire een grap had uitgehaald. Zonder blik of blozen las de nieuwslezeres de namen op. They are Captain Ting Wong, Ho Bang Ding Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Het muzikale thema van het oogpas vanavond helemaal bij het grootste evenement van Nijmegen. dat dinsdag weer van start gaat: de Vierdaagse. En aan de telefoon allereerst de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Meneer Bruls, al druk met de voorbereidingen. Ja, zeker. De afgelopen maanden natuurlijk. Maar nu het echt begon is met de feesten, dan barst het echt los. En dan is iedereen natuurlijk extra attent op hoe het gaat. Maar vooruitzichten zijn prima, dus wij hebben er vol vertrouwen in. Het is uw tweede vierdaagse als burgemeester. Vorig jaar was u nog maar net aangesteld. Wat vindt u er tot nu toe van? Ik heb vorig jaar al kunnen merken dat met name de professionaliteit... Hoe de wandelmarsen worden georganiseerd. Maar ook de feesten die zitten lang in de stad worden georganiseerd. En dat als samenhang met alle veiligheidspartners. Nou, die professionaliteit. Daar ben ik echt wel van de indruk geraakt. Waardoor komt het dat uh, al die 50.000 mensen... elk jaar weer naar Nijmegen komen? Voornamelijk toch om blaren op te lopen? Want zo is het soms wel. Ik heb al langer geleden ook jaren in Nijmegen gewoond, Dus door de jaren in ook al veel wandelaars natuurlijk gesproken. En... Maar als je het mij vraagt zittend erin, kijk je kunt natuurlijk op heel veel plaatsen in het land en in de wereld, kun je Vierdaagse uh, lopen. Maar in Nijmegen is het door juist de massale toeloop. Je loopt misschien niet zo snel als op andere plekken, maar je wordt als het waar gedragen door het vele publiek wat erop afkomt in een uitgelaten stemming. Ik vind dat dat een uh, beetje het geheim van de Vierdaagse ontvangt. Loopt u zelf mee? Nee, ik loop natuurlijk niet mee. Hè. Er moet wel iemand aan het eind van de Vierdaagse, op de vrijdag aan de Via Guardiola al die wandelaars uh, een hand geven uh, als ze dat willen... en dan gaan die ook handelen. En dan hoort de burgemeester natuurlijk bij. We hebben u gevraagd, meneer Bruls, om ook muziek aan te kondigen vanavond. Welke muziek is voor u onlosmakelijk verbonden met die Vierdaagse? Er is natuurlijk heel veel mooie muziek in de zomer... en ook al die jaren Vierdaagse. Maar ik, ik had onwillekeurig, moest ik toch terugdenken... aan nummer Huis in de Zon van uh, Verhof de Nijs uit 91. Uh, en, en dat komt misschien ook omdat... Uh, onze op voor tijden Frank Boeier aan heeft nee geschreven. Dus gewoon een lekker vrolijk uh, nummer uh, waar ook hij min doorklinkt. Vind ik wel passen bij de Nijmegense Bierdagen. Er is een plaats waar het leven langzaam gaat. Waar je zonder stress met de zon op staat. Er staat een huis op een strand waar je niemand ziet. Waarom wonen we daar niet? Het is aan een zee die nog geen vervaring kent, waar je in met de wind en de palmen bent. Vogels kennen weg te kennen, maar wij blijven hier in rondjes nemen. Geef mij de moed om. Dat huis in de zon Mag niet leeg blijven staan. O. Oh, oh, oh, oh. Er is een klok die al jaren achterloopt En geen winkel die de krant van vandaag verkoopt Oeh, We zien de kinderen spelen op het en jij hebt de tijd om bij mij te zijn. Er is een plaats in mijn hart waar dat huisje staat. Een plaats waar de deur steeds weer open gaat. Vogels schijnen de weg te kennen, maar wij blijven hier in rondjes rennen. Geef mij de moed om daarheen te gaan. Dat huis in de zon mag niet leeg blijven staan. Oh, oh, oh, oh. Ben jij toch zo'n type? Die zelf geen Daarom. Blijf dat huis in de zon mag niet Goed, luister, hoorde je Frank Bouillon op de achtergrond. De platenkeuze van burgemeester Bruls van Nijmegen. En straks meer vierdaagse muziek. Het Openbaar Ministerie in Egypte is een onderzoek gestart... tegen de afgezette president Morsi... en tegen acht andere kopstukken van de moslimbroederschap. Correspondent Sander van Hoorn zat er al een beetje aan te komen... Hè? Ja, dat is een beetje de vraag. Um, want waarom nu? Waarom uh, op, op, op, op zaterdagavond? Waarom op deze manier? Waarom deze aanklachten? We hadden het ook op een heel ander tijdstip kunnen doen. Dus ik denk dat het toch voor veel mensen wel als een verrassing kwam. Maar vooral als je dan kijkt wat er dan ten laste gelegd wordt. Want wat zijn de aanklachten? Nou ja, spionage bijvoorbeeld. Morsi zou een spion zijn voor een buitenlandse mogelijkheid. En ja, de enige die ik dan kan verzinnen is Qatar bijvoorbeeld, want daar was hij natuurlijk heel erg uh, close mee. Heeft hij ook geld van gekregen, niet hij persoonlijk, maar Egypte. Um, en wat om verder te lasten wordt gelegd en nog acht andere leiders van de moslimbroederschap, onder andere de religieuze leider uh, Badie, is uh, bijvoorbeeld het aanzetten tot geweld. Nou ja, oké, okay, daar kun je in sommige omstandigheden nog wel wat bij voorstellen. Uh, Morsi hij was bijvoorbeeld bij een bijeenkomst waar iemand vreselijk liep op te ruien tegen uh, shiiten en tegen kopten. En daar heeft hij geen afstand van genomen. Dus uh, daar kan je nog iets bij voorstellen. Maar iets anders weer, uh, het, het beramen van een aanval op de militaire barakken. Hè, waar dus uh, afgelopen week die dood erbij zijn gevallen. op dat moment zat Morsi daar al gevangen. Dus hoe kan hij daartoe hebben opgeroepen? Dus ja, het is allemaal een beetje vreemd. En ook nog niet duidelijk is wie dan uiteindelijk die aanklacht heeft ingediend. Want wie kan dat zijn? Dat kan in principe gewoon een burger zijn. Kan het OM in Egypte dat niet zelfstandig doen? Dat kunnen ze ook zelfstandig doen, maar ze hebben dat in het midden gelaten. Um, eh, bovendien, je kunt ook een burger vragen om aanklacht te doen. Ik bedoel, dat, dat zou je in Nederland ook nog kunnen bedenken. Maar goed, in Egypte is dat helemaal denkbaar. En ja, dat, dat zullen we pas weten op het moment dat die, uh, de lastenlegging officieel wordt. Want nu is het alleen nog maar de aankondiging. En ik denk dat het eigenlijk... Vooral te maken heeft met internationale politiek. Duitsland, uh, maar later ook Amerika. die hebben gezegd dat Morsi moet worden vrijgelaten. En ja, daar zit uh, Egypte toch wel een beetje mee in zijn maag. die interimregering, het leger. Want hoe stel je daar tegen te weer? Nou, een, een, een goed, uh, goede methode kan natuurlijk zijn. Ja, we zouden het op zich wel willen. Maar er ligt aanklacht tekst. En, en hangende het onderzoek houden we hem vast. Dan heeft het in elk geval een juridische titel. op grond waarvan je dat kunt doen. Waarom uh, wil de huidige regering hem zo graag vasthouden. Want je zou ook kunnen zeggen... Amerika stelt daar geen prijs op, Duitsland stelt daar geen prijs op... een aantal grote bondgenoten stellen daar geen prijs op. Laat die man vrij, hij is toch afgezet? Hij is afgezet, maar op het moment dat hij... Uh... ...bij zijn aanhangers komt op dat plein in Cairo... ...daar op de schouders gehezen wordt... ...ja, dan, dan kan zo'n demonstratie daar... ...en de problemen die dat, dat weer uh, veroorzaakt voor uh, de interimregering... ...natuurlijk een hele nieuwe dynamiek geven. Uh, wat dat betreft, ja, nu, nu is het uh, een, een soort focus voor de demonstratie daar... ...maar op het moment dat die er daadwerkelijk is... ...ja, dan, dan kan dat uh, uh, heel vervelend zijn voor het leger en de en. ...andere koersen ingeslagen, hè? want op het moment dat hij daadwerkelijk verdacht wordt van dit soort... Nou ja, op het eerste gezicht in elk geval deels buitensporige dingen... Een beetje gezochte argumenten. Werkt, ja, nou ja, dat werkt natuurlijk als olie op het vuur uh, bij zijn aanhangers. Die zullen nu nog minder geneigd zijn om uh, deel te nemen aan het politieke proces... ...wat het leger verzonnen heeft voor Egypte. Heeft de moslimbroederschap al gereageerd op uh, deze aanklacht? Bij mijn weten nog niet officieel, maar het lijkt me dat ze dat van de hand werpen. Ik uh, denk, als ze een beetje slim zijn, dat ze ook eerst wachten totdat die formele aanklacht er ligt. En iets meer hebben dan de aankondiging. Want dan kunnen ze natuurlijk ook juristen daarnaar laten kijken. En ja, weet je, zij zullen opmerken, uh, lijkt mij, dat dit een, een, een, een showproces gaat worden. Dat het in feite uh, nergens om gaat en dat het een politiek proces is. Het lijkt mij dat het de lijn van de verdediging van de moslimbroederschap wordt. Is eigenlijk duidelijk waar Morsi zit? Nee. Ja, ik heb de vraag eerder gekregen in het oog deze week. En we weten het nog steeds niet. De moslimbroeders die denken dat hij uh, gevangen gehouden wordt in die, uh, dat kantoor, de officiersclub van uh, de Republikeinse Garde. Maar ja, ja dat kan. Het, het kan zijn dat ze hem daar hebben gehouden. Het leger wil er alleen maar over kwijt dat hij op een veilige plek zit. Dat kan bij wijze van spreken overal zijn, maar het is in elk geval een van de best bewaarde geheimen van Egypte op dit moment. Ik dank je voor dit verslag. Sander van Hoorn. Dat was Sander van Hoorn over uh, ja, de beschuldiging tegen oud-president Morsi... dat hij een spion zou zijn geweest. Dionne Staks is presentatrice van het NOS-journaal. Maar, Dionne, je loopt ook mee met de Vierdaagse? Zeker weten. Hoe, hoe, ja. hoe vaak heb je het al gedaan? Uh, dit wordt mijn vijfde keer. Ben je een fanatieke wandelijster? <laughs> ja, dat zou je dan bijna gaan denken, maar het is niet zo. Nee, ik wandel eigenlijk nooit. Ik vind er ook niet heel veel aan... Maar die Vidaagse is toch op de een of andere manier een feest... waar ik toch weer ieder jaar aan mee wil doen. Leg eens uit. Ja, dat vind ik altijd zo'n lastige vraag. Um, nou, ik kom oorspronkelijk uit Boxmeer En ik dacht vijf jaar geleden... goh, ik vind gewoon dat ik één keer die Vidaagse moet lopen... omdat ik al zo vaak naar die feesten ben geweest. Nou, dat deed ik toen. En dat deed ik met vrienden en met familie. En uh, ik beleefde het feest eromheen. En ondanks de spierpijn en de blaren die ik had... Was het zo leuk om te doen. Ja, dan en dan blijf je dan blijft het dit gewoon ieder jaar doen. Dinsdag begint het weer. Uh, kijk je naar nou uit of kijk je toch ook wel een beetje tegenop? Van tevoren kijk je er altijd wel een beetje tegenop, want je moet toch 160 kilometer gaan lopen in vier dagen tijd. En je mag hopen dat je niet al te veel uh, gekke, kwetsuren gaat krijgen. En uh, uiteindelijk als je er dan weer bent en op de wedstrijd komt, en morgen ga ik mijn startkaart halen. En dan voel je het feest weer en dan voel je de mensen om je heen... en dan, nou, dan ga je er ook alweer zin in krijgen. Dus ik verwacht dat ik dat morgen ook weer ga voelen. Train je ervoor? Ja, um, nou, dat heb ik andere jaren wel gedaan, maar ik zal nu heel eerlijk zijn... ik heb dit jaar gewoon niet getraind. Nul kilometer in de benen en zo ga ik dinsdag uh, starten. Mocht je er helemaal doorheen zitten, ik hoop het niet voor je natuurlijk. Nee. Welke muziek zet je dan op? Ja, andere jaren heb ik altijd wel, ik, ik heb altijd wel uh, iets bij me. Uh, als ik erg doorheen zit, dan moet ik even hele vrolijke muziek horen. En het nummer dat ik dan toch wel heel vaak draai, dat is uh, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Leuk! Ja toch? Jonas straks op haar iPod staan voor. Als ze er helemaal doorheen zit in Nijmegen, Katrina on the Waves en Walking on Sunshine. Fabien Cousteau is kleinzoon van de legendarische ontdekkingsreiziger en onderwaterfilmer Jacques Cousteau. En uh, ook kleinzoon is gefascineerd door de wereld onder water. Hij wil een record van zijn opa uit 1963 gaan verbreken. Hij gaat namelijk. 31 dagen in een onderwaterhuis doorbrengen. En dat is één dag langer dan zijn opa deed. Dos Winkel is ook professioneel duiker en onderwaterfotograaf. Goedenavond. Goedenavond. Nou, het klinkt heel natuurlijk wat uh, kleinzoon wil gaan doen... maar wat opa 50 jaar geleden deed was waarschijnlijk nog veel grensverleggender, hè? Absoluut. En vooral omdat hij weinig kennis had van tevoren... Uh, over wat er met zijn lichaam eventueel zou kunnen gebeuren op die diepte en zo lang. Want wat kan er gebeuren op die diepte? Nou, het eerste wat er gebeurt is als je de druk niet gelijk maakt met de druk boven water. Eh, de oude Jacques die zat op een diepte van ongeveer 12 meter. In Soudaan was dat. Ik heb overigens de ruïnes daarvan nog gezien. Waar is dat hij precies? Dook, eh, voor de kust van Soudaan, waar de koraalriffen nog redelijk goed intact zijn. Een van de weinige plaatsen in de Rode Zee waar dat nog het geval is. En hij zat op 12 meter diep? Ja, daar heeft hij uh, 30 dagen lang. En daar is hij toch goed uitgekomen, wat vrij wonderbaarlijk is. Want als je zo lang op die diepte zit... en uh, Fabien gaat dus nog dieper, die gaat twee keer zo diep... iets meer dan 20 meter, dan bouwt je lichaam stikstof op. En stikstof is eigenlijk een stof die je liever niet in je bloed hebt zitten. Uh, en daarom moet je als duiker na elke duik heel geleidelijk uh, opstijgen om die stikstof weer kwijt te raken. Naarmate de druk namelijk lager wordt... dus je gaat omhoog, dan wordt de druk lager onder water. Naarmate je dieper gaat, wordt die hoger. Eh, dan, als je lagere druk hebt, dan gaat het lichaam weer stikstof... Vrijgeven. Dat komt dus geleidelijk uit je bloed. Als je... En hoe doe je dat en... dan als je een maand onder water blijft? Ja, dat is dus het probleem. Dat weet ik ook niet. Maar men heeft berekend dat je ongeveer 24 uur moet gaan doen... over uh, het afleggen van die 20 meters naar boven. En ik zou niet weten hoe je dat wil doen zonder onderkoeld te raken. Uh, hoewel het water vrij warm is, maar je raakt toch onderkoeld. Dus daar moeten ze heel goed over nagedacht mm. hebben. Waarom deed Jacques Cousteau dat eigenlijk destijds? Wat was zijn doel? Ja, Jacques Cousteau uh, was eigenlijk een, een, een soort voorloper... Uh, van de oceaanwetenschappers. Hij vond alles een uitdaging. Hij had ook van die hele moderne pakken ontwikkeld... en onderwaterscooters en dergelijke. Maar hij wist vaak niet van tevoren precies waar hij aan begon. En hij moest dat dus proefondervindelijk... Ja, uh, gaan, gaan aantonen. wat er dan met bijvoorbeeld je lichaam gebeurt. Als je zo lang uh, op die diepte zit. onder invloed van die druk. Uh, zijn kleinzoon, Fabien. die weet natuurlijk veel beter wat er gaat gebeuren, omdat hij met heel veel. Uh, deskundigen erover gesproken zal hebben. Hyperbare geneeskunde is een, een tak van sport <laughs> binnen de geneeskunde... die tegenwoordig uh, een superspecialisme is. En er zijn heel veel knappe mensen... die daar uh, ongetwijfeld antwoorden op kunnen geven. Voordat we doorpraten, even de fascinatie van Fabien Cousteau... voor dat experiment dat zijn opa destijds heeft gedaan. Ja. Uh, we hebben een fragment van hoe hij dat zelf beschrijft. Oh, okay. uh, when my grandfather built Conch Shelf 1 in 1962, he had this image of us overpopulating Earth, and there would be underwater cities. Well, obviously we haven't gotten to that point yet, but for me personally, it made me dream as a child. It made me imagine us becoming mermaids and mermen and all these sorts of things, so I have a very big soft spot for the undersea laboratories of the world, of which there's only one left. Ja, Fabien zelf ja. was dat hij al sinds kinds af aan Zemermin had willen worden, begrijp ik. Ja, of Zemerman. Of Zemerman. <laughs> ja. die, die fascinatie voor die plaats in de destijds. U, u, u heeft het uh, ja, opgezocht. Hoe, ja. hoe ziet dat er nu uit? Nou, dat is een, uh, een, een rest van een, uh, een gebouwtje dat daar gestaan heeft. Uh, ze hebben in die tijd, zou, was dat mogelijk, dat zouden ze nu nooit meer doen... hebben ze het rif echt opgeblazen met dynamiet. Oh, dat is een halsmisdaad ja, tegenwoordig. Ja, dat is een halsmisdaad. Uh, het koraal is daardoor natuurlijk enorm aangetast. Maar je ziet dat het zich toch redelijk hersteld heeft. Um, en wat je ziet, ja, dat zijn restanten van muren. En uh, als je daar van tevoren nog een beetje uitleg over krijgt... dan kun je toch wel zien waar wie gezeten heeft... Interessant, maar niet heel speciaal. Fabian gaat het ergens anders doen, namelijk Florida. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat voor voorstelling moet je je daarvan maken? Nou, het is uh, voor de kust van de Florida Keys. De Florida Keys zijn de eilandjes de, in het zuiden van Florida waar uh, nog redelijke koraalgroei bestaat. Ook al heel erg aangetast, hoor, moet ik zeggen. Toen ik met duiken begon 30 jaar geleden, toen was het echt nog veel en veel mooier. Maar de wereld is uh, heel hard aan het veranderen onder water. Hij zit um, een stuk uit de kust. En hij zal daar niet veel zien. Hij zit 14 kilometer uit de kust van de Florida Keys. Uh, hij zit waarschijnlijk gewoon op een zandbodem. En wat je daar ziet, dat zijn vissen... en andere interessante dieren die daar leven. Uh, maar geen koralen. En waarin gaat hij precies zitten? Nou, hij gaat in een soort... Uh, ja, je, je moet het je eigenlijk voorstellen als een autobus. Want veel groter is het niet. Het is zelfs nog een beetje kleiner, 13 kubieke meter. En daar moeten ze in uh, verblijven. Daar zitten nogal wat raampjes in, kleine ronde raampjes. Van daaruit kijken ze naar buiten. En daar zit een luik uh, waar ze in kunnen gaan staan. Dat vult zich dan met water als ze willen gaan duiken. En omgekeerd kan het water eruit gehaald worden uh, als ze... Uh, de, de bus, zal ik maar even zeggen, weer willen betreden. Nou, iedere kleinzoon wil natuurlijk graag een record... dat zijn grootvader op zijn naam heeft staan uh, breken, verslaan. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Maar is het echt wetenschappelijk relevant dat hij daar gaat zitten in Florida? Nou, en die misschien, vissen wel, misschien wel. Al, al kun je niet helemaal spreken van gelijke condities. Um, het is dieper. Uh, hij blijft een dag langer. Maar met name de diepte maakt een enorm verschil... Met de diepte van, nou als ik het goed heb, was het 12 meter uh, waar Jacques Cousteau verbleef. Uh, wat kun je doen in zo'n korte tijd? Nou, wat ze gaan doen, dat is wat andere wetenschappers eigenlijk al heel lang doen. Dat is kijken uh, of je koraal uh, op een andere manier kunt laten groeien. Daar zijn ze volop mee bezig, want koraal heeft namelijk heel ernstig te lijden. Van de verzuring van de oceaan. Nou, dat gaan ze natuurlijk ook meten. Die ja, hij, ge hij geeft zelf ook aan dat hij iets tegen de misstanden, de mishandeling eigenlijk van, van de oceanen wil doen. U bent zelf betrokken bij uw eigen stichting, de Sea First Correct. Foundation. Hoe Correct. ernstig staat het ervoor met die oceaan? Nou, heel ernstig. En daarom ben ik zo blij dat hij ook naar die oce Ocean Acidity, die oceaanverzuring gaat krijgen, gaat kijken. Uh, ik kan het samenvatten. Um, in eigenlijk één uh, zin. Die komt van de IPSO, de International Program for the Study of uh, the Oceans. En die hebben uh, afgelopen kerstmis het volgende gezegd. Dat de status van de oceanen op dit moment zo is... als men tien jaar geleden dacht dat het over 200 jaar zal zijn. Zo ernstig is de situatie van de oceaan... En dat betreft dan vooral vervuiling, verzuring en overbevissing. Ik dank u voor dit commentaar. Dos Winkel en uh, Fabienne, de kleinzoon dus, gaat zijn experiment eind september beginnen. We horen er meer van, denk ik. Fons de Poel presenteert voor de Caro televisie ook dit jaar het programma Het Gevoel van de Vierdaagse. Het begint maandagavond, geloof ik. Maar Fons, uh, je bent ook Nijmegenaar, hoewel je het aan jou eigenlijk niet kan horen. Eh... Uh, uh. Nou, als ik heel emotioneel word, wel hoor, denk ik. Word je wel eens emotioneel? Ja, ja zeker. Nee. Nou, ik, ik, nee, mijn, mijn zuidelijke tongval is redelijk verdwenen... maar ik woon ook al een jaar of dertig uh, aan de andere kant van het land. Je hoeft wel eens Vierdaagse wordt dit? Uh, nou, dat hangt er vanaf wat je, wat je mijn Vierdaagse wilt noemen. Ik geloof dat wij voor de tiende keer dit programma maakten... maar ik ben natuurlijk opgegroeid met die Vierdaagse. Dus ik was een jaar of vier uh, woon in een dorpje even buiten Nijmegen... Dat was een jaar vier, vijf, denk ik, dat ik voor de eerste Vierdaagse zag. Zo, s'morgens vroeg, vier, vijf uur in de ochtend, stoeltjes buiten. En toen kwamen Amerikanen langs in zo'n dorpje. Amerikanen? Dat de deel, de, ja, Soldaten. de wereld trok voorbij. Ja, zo'n zo donkere man. En nog een donkere man. En nog een, nou ja... Die, plotseling, dat, dat hele kleine dorpje, dat trok plotseling de wereld voorbij. Dat is voor mij een magische herinnering. Dat was heel klein jongetje. Dat was, dat was... En, dan, en dan zo even een kilometer of een paar meter oplopen met zo'n grote hand... Dat was ook de eerste keer dat je een donkere man zag in je leven. Ja, ja, ja. ja, Dat ja. had je niet in het dorp. Ja, dat was, uh, dat was heel overweldigend, kan ik je vertellen. Ja. Je maakte nu uh, dus tien jaar programma's over... maar ik heb me laten zeggen dat je nooit hebt meegedaan zo'n wandelaar hoor. Nee, ik, ik vind het ook heel leuk om naar te kijken, maar ik moet er ook niet aan denken om elke dag 40 of 50 kilometer te gaan lopen ja. met 40.000 mensen. Dat... Ik, ik sprak net met uh, Dionne Straks, die geeft eerlijk toe dat ze ook helemaal geen wandelaarster is en ook niet getraind heeft dit jaar, maar voor de gezelligheid gewoon mee wil doen, ook zelf mee wil lopen. Dat ja, heb maar je niet? Als je niet getraind hebt, dan, dan loop je helemaal niet voor de gezelligheid mee, hoor. Nou, oh, dat gaat mis met die Jonne, denk je? Ja, dat, ja, nou, dat, dat denk ik niet. Dat weet ik, ja, dat weet ik toch eigenlijk wel zeker. Als je niet getraind hebt, dan ben ik dat gewoon niet dat, dat, je, dat, je kunt je niet voorstellen wat een ongelofelijk eind dat is. Begrijp je wel mensen die het willen lopen? Ja, nou, ik begrijp... Ja, ja natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die dan een overwinning op zichzelf willen behalen. Ik ook mensen die iets hebben meegemaakt in hun leven... waardoor ze dat zo voelen. Uh, en verder is het wel heel erg dat dat Oer-Hollandse woord gezellig, saamhorig, het is allemaal heel erg clichématig wat ik nu zeg. Maar laten we zeggen, hier hebben ineens 40.000 mensen en omringd door heel veel meer mensen de afspraak met elkaar om het, om het heel leuk te hebben in een week. Dat is, dat is heel erg onschijnig, het is heel erg leuk. Kom maar nog, ja, ik vind het toch eigenlijk heel bijzonder. Fons, wat is jouw vierdaagse plaat? Ik heb gekozen voor Frank Goeien. Dat is een vriend van mij vanaf mijn pubertijd. En hij heeft een prachtig lied gezongen over Nijmegen bij zonsondergang. En dat is de melancholie van de jeugdherinnering. In de verte ligt Nijmegen bij zonsondergang. De brug, de kerktoren, ik ga naar huis. Het is lang geleden, zo lang geleden. Mijn oude witte huis, op de heuvel. Ooit was daar een diner voor twee. Het is lang geleden. Zo lang geleden. Hier was ik de koning te rijk. En moeder ziel alleen. Als god in Frankrijk heb ik hier geleefd. Daar ligt mijn leven, deze zon zondag. Achterop. Dag schoonheid, hoe staat het leven? Waar ben jij gebleven? En ik weet dat ik op een dag vertrokken ben, niet bang. Voor het afscheid van zo lang geleden, zo lang geleden. Als God in Frankrijk, heb ik hier gelezen. is het om uh, Nijmegen gaat, enigszins onvermijdelijke frankboeien... op verzoek van Fons de Poel, caro-collega. Het gaat een paradoxale dag worden morgen... voor de leden van de radiokamer Philharmonie. Het orkest, een van de orkesten van het muziekcentrum van de Omroep... is wegbezuinigd. En morgen vindt het allerlaatste concert plaats... in het Concertgebouw in Amsterdam, in de Grote Zaal. Sebastiaan van Eck is cellist bij de Philharmonie. Um, dit lijkt me een heel raar gevoel. Ja, het is een heel raar gevoel. Beschrijf het eens. Nou, heel dubbel. Allereerst natuurlijk heel dramatisch. Dat we daar als uh, club... Hè. We zijn toch... Uh, orkest, dat klinkt altijd een beetje als een soort apparaat. Maar het is toch echt zijn mensen. Levend hè, orgaan, levend lichaam. Klankkörper, zeggen ze heel mooi in Duitsland. En nou ja, we hebben toch een ongelooflijk sterke band met elkaar. Morgen kunnen we voor het laatst... Uh, spelen en je weet dat de meeste mensen die daar op podium zitten daar voor het laatst zullen zijn, dus dat geeft een ongelooflijk ja, triest gevoel, echt dramatisch. Aan de andere kant hebben we er lang naartoe kunnen leven en we hebben er echt voor gekozen om. Wat staat er om... op het programma morgen het We beginnen met een prachtige Bach-kantate en dan na de pauze de vijfde symfonie van Mendelssohn en dan hebben we nog een hele mooie toegeven... Ja. Mochten de mensen hard klappen, dan kunnen ze iets heel onverwachts gaan. Uh, maar we hebben Niet er... verklappen! Nee, nee, maar we hebben ervoor. Dat wou ik nog even onwaardig ten onder te gaan. En dat geeft ons ook een heel mooi gevoel, want dat gaat lukken. Is dit uh, voor het eerst dat dit u overkomt? Wegbezuinigd worden bij een orkest? Nee, ik heb daar een uh, rijke traditie. Het eerste orkest waar ik uh, speelde, het Omroeporkest, is ik meen in 1985 wegbezuinigd. Toen kwam ik in het Symfonieorkest en dat werd wegbezuinigd in 2005. 2002, 2005. En nu de derde keer. Wat gaat u doen hierna? Nou, ik heb uh, gelukkig nog uh, 50% werk uh, aangeboden gekregen... uit het Radio Philharmonisch Orkest voor de helft van de tijd en voor de andere helft... zal ik andere dingen moeten gaan zoeken. En uh, ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Ik ga zo doorpraten met uh, Kees Dijk, de manager van het orkest die hier ook zit. Maar eerst even een indruk geven van hoe die filharmonie klinkt. Een uh, suite uit Pulcinella van Igor Stravinsky... drie dagen geleden nog gespeeld in het Concertgebouw. Kees Dijk, manager van zowel het, de Radio Kamerfilharmonie als van het uh, uh, Radio Filharmonisch Orkest. Maar dat is misschien precies het probleem dat het Muziekcentrum van de Omroep zoveel orkesten had die zo op elkaar lijken voor veel mensen. Uh, nou, dat doen ze niet. Uh, ja, misschien dat de naamgeving soms wat verwarring gaf, maar uh, zoals het Muziekcentrum van de Omroep MCO afgekort er nu uitziet, zijn twee orkesten. Het Radio Filharmonisch Orkest een groot. Symphonisch orkest en de Kamerfilharmonie. veel kleinschaliger, ander repertoiregebied, het Groot Omroepkoor en het Metropoolorkest. Ik weet dat er echt een uh, geschiedenis van twintig jaar aan vast zit ongeveer, maar waardoor is juist het, de Kamerfilharmonie het slachtoffer geworden? Ja, dat is een. Uh, überhaupt de hele discussie over uh, de bezuinigingen waar en die, waar die moest vallen is. Uh, is heel ingewikkeld. Eigenlijk, ons grote, grote hiccup is in feite... dat er geen inhoudelijke discussie aan ten grondslag ligt. En dat is heel frustrerend voor de mensen die daarin zitten. Je kunt ook niet zeggen dat het het Radio Philharmonisch Orkest... had moeten worden, maar je had uh, de discussie over... bezuiniging bij de orkesten, had je natuurlijk moeten integreren... in de totaalaanbod in Nederland van symfonische en klassieke muziek. Dat is niet gebeurd. Wij worden gefinancierd vanuit de, de media... En daar viel een grote bezuiniging, zoals, uh, zoals u weet. En toen is op een gegeven moment gezegd... nou ja, dan moet uh, in de eerste instantie het hele muziekcentrum van de omroep weg. We hebben ons teruggevochten naar ongeveer uh, de helft. En toen is de keuze gemaakt, niet door ons... dat de Radiokamerfilemonie af, uh, af moest vallen. De irrationele besluitvorming eigenlijk. Uh, zo zou je het kunnen zeggen. Meneer Van Eyck, ik weet niet in welk jaar u begon in de muziek... maar hoeveel orkesten had de omroep toen... Uh, vijf, meen ik, in ieder geval vier klassieke orkest. We hadden toen ook nog Promenade orkest. En uh, ja, het niveau is eigenlijk steeds hoger geworden. En ja, het aantal arbeidsplaatsen steeds kleiner. Dus het is een hele dubbele tegenstrijdige ontwikkeling geweest. Wie zijn er allemaal afgevallen in die tijd? Het orkest en het, het OMO-orkest, dat was een fusie. En toen daarna het Radio-Symfonieorkest Symfonie, en het Radio-Kamerorkest. Dus uh, ja, het zijn ook fusies geweest. Het is een beetje boerlijk. Uh, hè. Van vijf werd het vier, werd het drie, twee en nu één. En ook dezelfde vraag eigenlijk die ik net aan Kees Dijk stelde. Van, deed je ze niet allemaal een beetje hetzelfde? Zit er niet wat in om te zeggen van... hou twee toporkesten over? Uh, nee, wij deden nou juist... Al datgene wat andere orkesten niet deden. Het stijlvol uh, spelen van oud-repertoire met mensen als Herweg en Brugge. We hebben ongelooflijk veel uh, premières gedaan van nieuwe stukken. Uh, ik denk dat wij juist het orkest waren dat alle andere orkesten aanvulden. Wie staan er allemaal op straat na morgen? Nou, heel wat uh, dierbare collega's, en dat is natuurlijk uh, verspreid door het orkest. Je kunt niet zeggen het zijn allemaal de blazers of de strijkers. Maar heel wat mensen die uh, ja, gewoon toch hun vak wat ze al die jaren... En dat begint hè, in de muziek vaak toch uh, van, van kind af aan. Hè, wat je met zoveel passie hebt geleerd. Hè, want je komt niet zomaar op zo'n plek terecht. En opeens ben je dan... 40, 50 jaar en moet je opeens je bakens helemaal gaan verzetten. Hoe is de arbeidsmarkt voor uh, ontslagen muzikanten? Ja, muzici? Buitengewoon slecht. Het is, uh, in Nederland natuurlijk hè, zitten we in een uh, al, algehele afbouw. En uh, ja, in het buitenland is het toch altijd heel moeilijk uh, om binnen te komen. Maar er zijn vijf mensen, en dat vind ik een ongelooflijk compliment... ook voor het niveau van ons orkest... die intussen wel een baan in een ander orkest... door een proefspel hebben gewonnen. In het buitenland, Gedeeltelijk ook in het buitenland. Kesdijk, voor u moet het nog moeilijker zijn... want om het verhaal nog ingewikkelder te maken... Uh, de Philharmonie wordt uh, opgeheven. Het andere orkest mag door. U bent manager van allebei. Maar er moeten ook allemaal mensen van de harmonie... naar het Philharmonisch Orkest worden overgeplaatst... waardoor er weer mensen bij het Philharmonisch Orkest moeten worden ontslagen. Hoe legt u dat allemaal uit? Um, nou, het is als volgt. Uh, de minister had besloten dat het Radio Philharmonisch Orkest zou moeten blijven... De vertaling daarvan naar onze organisatie was een andere. Alle muzici bij ons hebben hetzelfde contract. Zowel bij het Radio Philharmonisch Orkest als bij de Kamerfilmonie. Dat betekent dat wij een, een reductieproces uh, zijn ingegaan. Uh, waarbij wij geen rekening hebben gehouden met de herkomst van. Uh, of de plaatsingen van de muzici. Uh, en dat betekent dus dat uit beide orkesten mensen moeten verdwijnen. en dat er dus een nieuw Radio Philharmonisch Orkest gaat ontstaan. Per ingang, met ingang van het volgende seizoen. Uh, dat gaf natuurlijk wel de nodige discussie. Uh, maar dat hebben we uiteindelijk goed kunnen uitleggen. En dat is, zij het, na uh, een bepaalde tijd ook wel geland. Zult u er mee. zelf nog bij zijn? Ik zal er zelf niet meer bij zijn. Nee, voor mij houdt het na morgen ook af. Op. Ja. Ik wens u veel sterkte allebei. En bedankt voor dit gesprek. En in elk geval een heel mooi afscheidsconcert... Morgens. Dank je wel. Gebouw. Kees Dijk en Sebastian van Eck. Bert van der Lans, we gaan weer even naar Nijmegen. U bent een soort uh, recordhouder in de Vierdaagse. Nou, een soort, ik hoop het te worden. <laughs> Ex-eco dan. Het record staat op 66 maal. En dat hoop ik dan te evenaren, waarbij ik wel één start meer heb. Omdat het in 2006 helaas geannuleerd is na één dag. 66 maal meelopen. Ik hoop het 66ste uit te lopen, maar ik ben 67 keer dan van start gegaan. Omdat het in 2006 het feest niet doorging vanwege de hitte. Ik herinner het me. Hoe, hoe oud bent u, als ik mag vragen? 81. En waarom deed u voor de eerste keer mee, als u Deze zich dat nog herinnert? Nou, dat was gewoon een sportieve uitdaging. Ik was in de oorlogsjaren in Nijmegen gekomen wonen. En in 46 heb ik de eerste vierdaags gezien als jongetje van 14... En dat sprak me wel aan. En mijn ouders vonden het ook prachtig. Dus toen ben ik een jongen, van 15 jaar maar begonnen. En daar is geen eind meer aan gekomen. En... Ik begrijp er helemaal niks van. Het is gewoon een mirakel. Probeer, probeer eens bij jezelf na te gaan. Wat die kracht is. Nou, de kracht is doorzettingsvermogen. Dat heb ik gelukkig. En dat leer je met de Vidaars ook wel uh, ontwikkelen. Want het, het gaat niet elk jaar even makkelijk en dat geldt voor heel mensen. Als ik net hoor dat er iemand ongetraind aan begint, de dan denk ik, ja. Ja, die jonne, hè? Ja, die jonne, ja. Ik ja, nou, zei ze het ook. Ik het, het best maar, maar daar waag ik me nog niet aan. Ik heb er wel eens 55 kilometer ongetraind gelopen, maar dan krapte ik me wel een keer achter mijn oren, waar ben je mee bezig? Je traint nog steeds? Uh, nou ja, train ik ik, ik. ik controleer mijn lichaam, ik ga een keer 4, 5 lopen. En dan loop ik zo'n 20 tot 25 kilometer en dan voel ik wel hoe mijn lichaam reageert. En dan heb je natuurlijk al wat aan je ervaring. U heeft ons uh, gezegd dat u graag het Vierdaagse Lied wil horen. B wat is dat? Nou ja, dat geeft veel emotie. Fonds zei het net al. Fonds die uh, pakt me ook nog op, hopelijk op de laatste dag. En uh, ja, er zit in het Vierdaagse Lied veel emotie en daar heb ik morgenochtend. weer veel last van. Want Morgen ben ik betrokken bij de Vierdaagse Kerkdienst in Sint-Steven in Nijmegen. Ja. Daar heb ik ook een rol met, uh, ja, met protocol, plaatsendeling. En dan wordt er aan het einde van die kerkdienst wordt het Vida's Lied gespeeld. Kunt u het zingen ook? Uh, of ik kan het zingen? Ja, ik kan het van zingen, maar dan, ik ben niet zo'n uh, zanger. Maar uh, dan wordt het voluit meegezongen. Maar het eerste complet, dat uh, komt er voor mij niet uit. Dan uh, moet ik een paar keer slikken. En dat hebben we dan meer. En pas het tweede compleet, dan kom ik een beetje los. Nou, dan gaan we de computer inschakelen. Het Vierdaagse Lied. Ja. ja. Voor u. Da dank u. En dat eh, draaiden we op verzoek van veteraan en recordhouder Bert van der Lans. Het is 5 voor 12. Met het oog op de Tour. Ruud Edens is samen met Martin Bons de, deze honderdste Tour de oogwielerspecialist. Ruud, waar moeten we morgen op letten? Hey, hallo Max. Dag. Morgen rennen, uh, rijden de renners naar de top van de Mont Ventoux... en let op de laatste zes kilometer... wanneer je overal langs de weg uh, witte steentjes ziet liggen. Wat zijn dat voor stenen? Dat uh, is wit kalksteen op de top van de Mont Ventoux. Uh, nou ja, kalksteen dus. En, uh, omdat het, het daar heel koud is vaak... Uh, is zijn die kalkstenen rotsen, ge, die kalk, uh, kalksteen en rotsen ge, gebarst... en daarom ligt de, ligt de top bezaaid met allemaal kleine stukjes. Maakt dat nou, dat maanlandschap met die witte stenen, die Mont Toe zo bijzonder? Ja, dat geeft altijd een, een soort desolate blik. aanblik van, van de renners die eenzaam, zwoegend door, uh, door dat maandlandschap reizen, um, ren, uh, klimmen. En uh, het geeft extra herenwijk. Uh, Armstrong had ooit die etappe kunnen wonnen, winnen naar de top van de Montou van de van in, in 2000. En toen liet hij de zegen aan Pontani. Dat is eigenlijk wel jammer, want anders had nog een Armstrong een uh, historische prestatie op de Van toegeleverd. geleverd. Het uh, wemelt daar ook van de amateurrenners... Uh, en de wielertoeristen die uh, de mond ja, Van Toe... klopt. Uh, kun je er ook wat van meenemen? Is er een souvenir? Ja, nou goed, ik heb zelf uh, twee jaar geleden... Uh, met mijn collega's van Studio Sport uh, de berg beklommen. En uh, als aandenken had de organisator voor iedereen... een stukje steen van de berg geraapt... en op een uh, houten voetje geplakt... en uh, aan iedereen meegegeven. Ik heb hem hier bij me. Ja. Je hebt hem me uitgeleend... Mag ik hem houden? Doe je, doe je wel voorzichtig, Max. Ik wil hem heel graag terug. <laughs> ik zou hem niet laten breken. Mag het eigenlijk, zulke unieke oude kalkstenen jatten? Nee, ik las ergens dat dat verboden is. Dat, dat kan ik ook wel begrijpen. Want als elke wielentoerist dat doet, dan is die berg straks uh, anders van aanblik. Dus dat lijkt me niet de bedoeling. Het, het gebeurt wel vaker. Ik hoorde van over een Nederlander die s'nachts met een auto naar boven was gereden... en vier behoorlijk grote brokken had meegenomen. Want dat stond zo mooi in zijn uh, zeeaquarium. Dus er zijn ook vissen die naar de Van Toe-stenen kijken. Ergens in Nederland, ik weet niet waar. Goed, ik heb dus geen stukje steen van de van toe in handen. En dat is ook niet het eigendom van Huurd Edens. Want nee. het mag helemaal niet. Geheim Duim... houden, alsjeblieft. Ik zeg, niemand iets, Huurd. Goedenacht. Okay, Max. Max. U ook, goeienacht. Morgen zit hier John Jansen van Gaan. Goedenacht.